En ook deze keer verbind je even met het licht, het licht dat je zelf bent, met het licht van de zon of het licht van de kaars. Nou, lieve mensen, een beetje bijgekomen van de vorige lezingen over het hele. Waar het in, het, in principe op neerkomt, is eenvoudig. We kunnen erover nadenken. Dat het menselijk wezen is gevormd uit twee delen, als twee gelieven die elkaar omhelzen, het ene en het andere. En als het samenkomt, dan is het menselijk wezen heel. Het zijn de twee stromen die in de mens leven. Het denken. En het gevoel. We zouden ook kunnen zeggen: de spiegel en jouzelf. De spiegel, het symbool van zelfkennis. Als het een daar is en begrepen is, is het andere hier en ook begrepen, en samen vormt het. Geheel. De eenwording van stof en geest. De eenwording van lichaam en ziel. En de eenwording van mens en God. Dit is wat je zou, noemen, zou kunnen noemen de wedergeboorte. Dan ben je heel, maar dan ook compleet. Dan zijn we in staat om te zien dat alles één is. Dat alles één wezenlijk onderdeel is van ons leven. Alles streeft naar eenwording. Alles streeft naar vereniging, samensmelting. Dan kunnen we erover nadenken dat er de gedachte is, dat er een verbond gesloten dient te worden tussen twee machten. In onszelf, maar ook buiten onszelf. Het licht en de duisternis. Het leven en de dood. Alles streeft naar eenwording. Niet alleen hier op aarde, in onszelf... In het universum. Het heelal al. En ook in de kosmos. Het onbenoembare. Laat ons in haar... Gulheid alles meemaken en laat onszelf onze beslissingen nemen, en laat onszelf onze eigen verantwoordelijkheden uitvinden. Ja, de afgelopen lezingen over het helen van jezelf. Ja, je hebt al wat gehoord, hè. Misschien was het voor jou normaal om te horen. Maar misschien ook weer niet. Maar in ieder geval, in principe was er niets vreemds aan. Misschien was dit de eerste keer dat je hierover na ging denken. Misschien wist je het al diep van binnen. Misschien had je er al over gelezen of had je misschien wel eens mensen daarover horen praten. Maar je voelt dat binnen in jezelf dit alles volkomen normaal is. En ja. Ik heb de lezing uitgesproken, maar als jij erover na zou denken zoals ik dat heb gedaan. En waarom zou jij dat niet kunnen? Dan zou je er zelf ook op gekomen zijn. Je kunt het leren, je kunt de inzichten leren. Je kunt ze tot je nemen uit boeken, lezingen, cursussen, maar toch is dat steeds wat anderen aan je overdragen. Maar begrijp dat alle innerlijke waarden diep in jezelf, met je eigen gedachten, met je eigen denken, eigen gemaakt, moeten worden. Daar gaat niemand over. Dat, is, dat zijn beslissingen die bij jou liggen. Jij komt daarop, of niet. Daar gaat niemand over. Het is iets dat zich in jou innerlijk afspeelt, al naar gelang het bewustzijn dat jij hebt. Dus met andere woorden, je hoort wat je begrijpt. Als je innerlijk gerijpt is, zal het de woorden begrijpen, ondanks de eenvoud van de woorden en de eenvoud van de zinnen die voor iedereen bestemd zijn. Want weet dat het innerlijk leven, jouw innerlijk leven, zich bevindt. In jouzelf. En dat dat onzichtbaar veranderen is. Het heeft geen vorm. Het heeft geen enkele vorm. En toch bestaat het. En beweegt zich in de tijd. En beweegt zich in de ruimte. als de mens zich werkelijk bevrijdt van alle beperkingen in zijn denken, dan ziet hij dat het denken, het denken geen enkele beperkingen, maar ook helemaal geen beperkingen, kent. En dat het gordijn, naar de dood, zoals we dat noemen, naar de astrale wereld, niet bestaat. Net zoals ook de afstand naar de kosmos niet bestaat. Het is ook niet iets, hè? het is ook wel wat, hè? Dat, dat als je een ziekte bij je draagt en je hebt kunnen horen hoe en wat je ermee kunt doen en altijd bepaal jij en altijd heb je gedacht dat de dingen op een bepaalde wijze, bepaalde manier gingen en nu hoor je ineens de afgelopen lezingen, dat het ook anders kan, dat je ook op een andere wijze kunt denken. Dan voel je in jezelf dat dit het was, waar je al die tijd naar had uitgekeken, wat je, wat je van binnen eigenlijk wilde, wilde weten. Dat er een deur voor je op, geopend werd, dat je binnen in jezelf wist dat er meer was, dat er meer is, maar dat je er niet bij kon en dat je dat nu wel kunt. Dat je erover nagedacht had. Dat toen je er nog in je wanhoop was, in je angst. Dat je dacht: dit kan het leven toch niet zijn? Dit is toch niet de bedoeling? Er is toch meer. Genezingen die zomaar kunnen? Onverklaarbaar, onverklaarbaar. Nou, er is eigenlijk niets onverklaarbaar. Alles is verklaarbaar. Verklaarbaar alleen niet op de rationele wijze. Want dan kom je tot de ontdekking dat niet alle dingen verklaarbaar zijn. En dan kun je het wegleggen en dan kun je zeggen... Nou, ik hou er niet van en ik hou me er niet mee bezig hoor. Ik sta met beide benen op de grond. Terwijl je in je gevoel heel goed weet dat als je werkelijk met beide benen op de grond staat, je vaste grond onder de voeten voelt. En dat je dan in het licht staat. Dan zijn er zekerheden. Als je denkt, toch misschien met een soort superieur gevoel, ik hoor het wel eens om me heen, dat je denkt dat je met beide benen op de grond staat, zweef je in werkelijkheid. Want je leeft in je ego. En je hebt je illusies nog niet losgelaten. En die illusies zorgen ervoor dat je denkt dat je vaste grond onder de voeten hebt. Maar het is niet waar. Je zweeft niet alleen. Je laat je met alles meevoeren. Of het andere uiterste. Je gaat helemaal mee in allerlei eigenaardige meningen, en secten soms ook wel, en je verliest jezelf ook. Op die manier. Nou, laat ik je zeggen dat er niets erger is dan jezelf te verliezen. Maar een simpele gedachte. Nou, laat ik zeggen, enige eenvoudige gedachte gemaakt in de eenvoud van het liefdevolle denken. En je bent al op de juiste weg. Dan zie je dat onverklaarbare dingen wel degelijk verklaarbaar zijn. En ook meerdere wijzen van uitleggen in zichzelf kennen. Want het een zit altijd vast aan het andere. Het hangt van je bewustzijn af wat je denkt, waar je aan toe komt, wat je aan kunt om als waarheid te beseffen. Daar heb je niemand voor nodig. Je hebt alles al in huis, in jezelf, om het maar eens zo te zeggen. Maar soms, van de mensen om je heen, krijg je soms zomaar van iemand een zin mee, waar je weer verder mee kunt. Of je doet even de tv aan en je hoort net dat ene woord, die ene zin, die gewoon losstaat voor jouzelf, maar die in een vorm, in een televisieprogramma wordt uitgesproken. Maar dat is nou net die ene zin wat je verder helpt. Ik geloof dat ik er wel eens een keer eerder over heb gehad. Want soms zit je vast in je denken. En blijf je steeds maar nadenken en... Je kunt niet verder komen in je nadenken, want je, je hebt iets nodig waardoor, je, waardoor er weer een deur geopend wordt. En je ziet de gebeurtenis van verschillende kanten. En dat ineens hoor je iets. En dat is nou precies dat wat je nodig had om verder te komen, verder te gaan in je denken. Nu ik het daar toch over heb, en ja, toch ook wel weer eens eerder gezegd volgens mij, je kunt een boek openslaan en je, kunt het, je, kunt, je krijgt het antwoord precies op die bladzijde, Een antwoord of iets waar je wat aan hebt om over na te denken. Zo zie je dat de dingen allemaal met elkaar in verbinding staan. Dat je uit alles in je omgeving de, ge de geheimen uit kunt halen. Ja, sommigen zeggen dan, ja dan moet je er voor openstaan. Ja, dat weet ik niet of je daar voor open moet staan. Je kunt ergens over nadenken. Dan kun je zeggen, ja dan sta je er open voor. Dat weet ik niet. Je kunt gewoon nadenken en kijken om je heen. En daar zie je in de natuur, in de mensen... In alles, daar ligt het geheim, daar ligt de voortgang in jouw denken. Daar dacht je al over en je ziet het dan ineens. Zelfs die ene zin die voor jou alleen bestemd is en door iedereen gehoord is, maar die ene zin zal tot jou komen. Zou jou verder helpen? Heb je er wel eens bij stilgestaan? Hoe dit allemaal in elkaar steekt? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat een organisatie dit is. Dan kun je erover nadenken... dat er geen enkele organisatie of computerprogramma op aarde bestaat... Die dit kan evenaren. En dan zijn er dan nog mensen die denken dat alles toeval is. Maar toeval bestaat niet. De dingen, de dingen, dat de dingen zomaar gebeuren. En dat er, dat denken ze dus dat er geen onderlinge eh, samenhang is. En ook dit lijkt mij een behoorlijk arrogante gedachte. Om te denken dat je het op die wijze, op die manier van denken juist hebt. Want juist die andere kant blijven steeds maar vragen open. En komt het besef dat er steeds maar meer is. Maar toch hebben we allemaal in. Eens zo gedacht. Niemand uitgezonderd. We waren het ons niet be bewust dat we op een andere wijze konden nadenken. En zo zijn wij mensen steeds maar weer verder geëvalueerd in ons bestaan. En ja, we mochten er zo lang over doen als wij zelf wilden. We kregen alle vrijheid, om er vooral alles bij te halen. We konden helemaal in de emotie wegzakken, die vrijheid kregen we. We konden erover nadenken, zoals wij wilden. Maar eens, eens worden wij wakker. zie hoe belangrijk één mens, één persoon is die wakker wordt. Zie de uitstraling van die ene mens. En anderen kunnen daar ook een voordeel mee doen, zou je kunnen zeggen. Maar anderen kunnen daar ook gebruik van maken. Het is als een rimpeling op het water. Mensen voelen. Mensen weten van binnen dat dit, ze weten het onbewust dat, er een, dat dit een liefdetrilling is. En wensen zich dat ook. En zo op deze wijze komen er meer en meer mensen in aanraking met deze liefdetrilling. En is het hun diepste wens, hun diepste wens om ook in die liefdefrequentie te komen. hoe we ons leven ook geleefd hebben, wat we ook gedaan hebben, wat we ook uitgevoerd hebben. We kunnen altijd opnieuw beginnen met ons leven, met ons denken. We, we kunnen ons altijd op ieder moment verbinden met die frequentie, met die liefde, liefdefrequentie, met die liefdetrilling. dat is al voldoende om uit een bolnadigheid te komen. En langzamerhand begrijpen dat er mensen zijn die de verantwoording voor hun eigen daden dienen te nemen. En als dat gevoel begrepen is, ligt er een weg open. Als mensen begrepen hebben van hun fouten, dan zal dat, zal, dat, zal dat begrijpen de basis zijn van het nieuwe denken in mijn vorige lezing had je al kunnen horen dat we aan de vooravond staan van een zelfstandig. Denken. We kunnen ons realiseren dat in deze nieuwe tijd en de nieuwe tijd is al lang aan de gang dat er geen tijd en ruimte meer is voor de oude tijd het oude denken houdt op te bestaan zal het oude denken wel willen blijven bestaan dan zal het toch op de een of andere wijze vernietigd worden en wat dat betreft kunnen we de situatie die al een tijd speelt, de kredietcrisis zoals mensen dat noemen, maar de situatie over het geld van banken enzovoort al in deze tijd aan ons voorbij zien trekken. We zijn in staat om te zien dat dit oude denken vernietigd zal worden. En mensen zullen proberen het weer in stand te houden, maar ze zullen het niet redden. En we zouden dan ook werkelijk kunnen zeggen, dat dit oude denken, door het nieuwe denken, uh, ja, ik wou zeggen weggedacht zal worden, maar laat ik toch het woord vernietigd gebruiken. Door het nieuwe denken vernietigd zal worden. Mensen komen in opstand tegen de hebzucht van zoveel die in dit oude denken vastzitten. Niet om die mens, mensen dwars te zitten om hun denken, of dwars te zitten in hun hebzucht naar meer en meer, of dwars te zitten in hun geld, maar om een veel dieper gevoel bij de mensheid. Het gevoel dat deze hebzucht, dit oude denken, een gevaar oplevert voor het nieuwe denken, voor de nieuwe tijd. Een gevaar voor het hogere bewustzijn, wat mensen toch allemaal krijgen in hun denken, voor elkaar krijgen. Dat is een gevaar voor het hogere bewustzijn, een gevaar voor geestelijk en karmisch en goddelijk handelen, omdat het een gevaar is voor alle mensen van goede wil. Maar vooral omdat dit oude denken, het hebzuchtige, het ego-trippende, eergevoelige denken, een gevaar oplevert voor het hele universum, voor de hele astrale wereld. Er zit geen vrede, er zit geen liefde in dit oude denken. En mensen leren allengs meer zelfverantwoordelijk te zijn voor hun leven. En zien dat anderen alles pakken wat ze te pakken kunnen krijgen. Dit nemen ze niet meer en het is in de wereld te zien, maar ook het universum niet. Universum staat toe, maar juist door de liefde-energie die op de aarde drukt, komt ook dit naar boven. We dienen te beseffen dat geld een energievorm is, die gestuurd en gebruikt kan worden. In plaats van te heersen en door een enkeling een volledige hebzucht in bezit genomen kan worden. Het kan wel allemaal, want zo gezegd, wij leven op de planeet van de vrije wil. Maar deze wijze van leven wordt niet meer geaccepteerd door de mensheid en de mensen komen hiertegen in opstand. En ja, voor de mensen die nu heel veel, veel geld verliezen, kan het een zegen zijn. Om hun leven weer op de rails te krijgen. Om weer werkelijk naar iets te verlangen. En niet te denken, nou dan koop ik het gewoon allemaal. Maar om ergens voor te sparen. Om werkelijk iets aan een ander te gunnen. Te geven. Werkelijk te geven. Zonder hartvochtige gedachten over een lening, hoge rente en noem maar op, maar werkelijk weg te geven. Dat ze tot het besef komen dat hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. Geven vanuit je hart, je krijgt alles terug. Wie durft dat? Wie durft dat? Ik zeg niet dat we ertoe zullen worden gedwongen, maar toch zeg ik het wel. Wie durft zo te leven? Gewoon geven? Net zoals alles op Indigo Soul Station en dus ook op deze lezingen aan je gegeven wordt. Niet met de gedachte in het achterhoofd, nou daar krijg ik er wat voor terug. Nee, geven om niet, maar wel vanuit het inzicht. Hoe meer liefde je geeft, hoe meer liefde je terugkrijgt. Hoe meer warmte je geeft, hoe meer warmte je terugkrijgt. Hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. En er zijn dan mensen op deze aarde die in dit leven een grote som geld ter beschikking hebben gekregen, en die ontzettend veel weggeven, en die tot hun verbazing merken, dat hoe meer ze weggeven uit hun hart, dat het maar steeds blijft toestromen. Dus ja, misschien is het voor heel veel mensen die nu heel veel geld verliezen, een zegen, om hun leven weer terug te krijgen, weer op de rails te krijgen, om weer terug te gaan naar waar het allemaal om gaat. Door met het leven om te gaan en de verander, verantwoording voor de simpele dingen te nemen en zelf weer het leven in eigen hand te nemen in plaats van anderen te gebruiken of soms als slaaf te gebruiken. En te denken... Dat hun manier van leven de enige juiste manier van leven is. Dat het de top van het bestaan is. je ja, alles kunnen veroorlo veroorloven. Want ja, anderen verdienen daar toch ook aan. En ja, alles is wel van jou. En je hebt er toch hard voor gewerkt. En hoe meer je hebt, hoe gelukkiger je je voelt. Is dat zo? Nou, daar ben je dus in de tussentijd achtergekomen dat dat niet zo is. En velen klampen zich nog steviger vast aan het geld dat ze hebben. Maar hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen. We kunnen eraan denken dat zelfgenoegzaamheid je, je tegenhoudt om een leven vol vrede en liefde te leven. Dus ja, met andere woorden, het is goed dat er gebeurt op deze wereld wat er gebeurt. Er zit een orde in, in alle dingen. Voor iedereen is het leven vol vrede en liefde weggelegd. Dus zal er op een andere wijze hen dit leven aangereikt worden. Door met het leven om te gaan en de verantwoording te nemen, geef je je ziel de mogelijkheid om zich in het lichaam te spiegelen en zich verder te ontwikkelen. Dan kunnen we erover nadenken dat als rijkdom verloren is, er niets is verloren. Als je, je gezondheid niet meer hebt. Er toch iets is verloren. Maar. Als je niet naar jezelf luistert. Als je karakter verloren hebt. Je, je, je hele zelf verloren hebt. Dan is alles verloren. Door de inzichten tot je te willen nemen en het denken op een ander plan te willen zetten. Dus de dingen vanuit vele perspectieven te willen bekijken, zal er aan de mens meer geopenbaard worden. Net zoals ik dat straks al zei, via een boek of tv-programma of iets wat je toevallig van iemand nou, in de trein of in de tram of op de radio hoort... De liefde, de liefde trilling, al wat is het opperste goddelijke. Die liefde met een hoofdletter letter, zal zich dan openbaren op die eigenaardige, zou je kunnen zeggen, op die eigenaardige wijze, maar dan ook wel pas als de mens er zelf naartoe gaat. Als de, men, als de mens zich daar naartoe richt, dan zal alles tintelen om je heen en zal je krijgen waar je aan toe bent. Voor die tijd lijkt het gordijn gesloten lijkt de kennis niet tot hem te komen. En de inzichten worden absoluut niet begrepen. En het lijkt alsof er wartaal gesproken wordt. En het lijkt dat als ze luisteren naar lezingen zoals deze en vele andere niet meer dat ze denken, nou waar hebben ze het over maar het gordijn is dan gesloten de kennis, de inzichten komen niet binnen dus niet bij de mensen die hierom lachen die dit flauwekul vinden die van zichzelf vinden dat ze de waarheid in pacht hebben die geen enkele twijfel hebben over hun illusie. Die zo in hun eigen ego staan. Op zich trouwens ook heel prima hoor. Dat je zo sterk bent dat je in je eigen ego wil staan. Dat je niet nadenkt dat er nog andere waarheden zijn. Die waarheden worden niet aan je geopenbaard. Je zult zien dat dat gordijn gesloten is. Die kennis komt niet op jouw weg. Jij kunt die zinnen horen, maar het zegt je niets. Vind je het niet eigenlijk heel bijzonder? dat de mensheid zo in elkaar zit. Daar is toch behoorlijk over nagedacht, hè? zou je kunnen zeggen. kunnen we dankbaar voor zijn dat al deze dingen op een onzichtbare wijze geregisseerd worden alsof er iemand dus die goddelijke liefde ergens aan een touwtje trekt nu gaat dat gebeuren en nu dat wij hoeven daar niets aan te doen. Het gaat allemaal vanzelf. Zie je dan ook... dat het niet nodig is... om je druk te maken over van alles. Je hoeft je niet bang te maken dat je tekort komt. Alles komt op de juiste tijd... Naar jou toe, op het juiste ogenblik, op de juiste plaats, met de juiste mensen, en het komt uit jou voort. Hoe jij bent, wat je bent, maar vooral wat je denkt. En dat straal je uit. En die onzichtbare stralen die jij uitstraalt, maken jouw toekomst. En laten bepalen met wie jij in aanraking komt, wie er op jou afkomt. Waar het om gaat is dat ik je verzoek om uit al deze woorden die tot je komen, die, die kennis ophaalt die op dit moment bij jou hoort. Dus de woorden die jou aanspreken. Zullen je verder helpen op je weg? Veel zal er niet begrepen worden, het is dan maar zo. En als dat jou, als dat, als dat bij jou het geval is, laat dan los. Want als je toch meer van deze inzichten wil weten, zal je steeds meer gegeven worden. Je gaat op zoek en je zult steeds meer krijgen. Je zult steeds meer herkennen en je zult steeds meer begrijpen. Dat gaat altijd maar door. Want wij zijn allen nog maar aan het begin. En het is een prettig gevoel om, om, dat, om dat te onderzoeken bij jezelf. En te merken dat je uit het, nou, bijna uit het niets de antwoorden krijgt. Maar we dienen ontzettend alert te zijn en te blijven. Wat horen we? Blijven we bij onszelf? Of laten we ons meeslepen? Hebben we nog eer, ego dus, waardoor we in een waan leven? Zijn we wel zo goed als verdachten? We dienen er werkelijk voor, vooral alert te zijn. Alert op wat er tot ons komt. En vooral alert op onze eigen gedachten. Alert zijn dat we geen destructieve gedachten toelaten. Maar ook steeds zul je horen. Geloof nooit iets voordat je, hebt, voordat je het zelf hebt onderzocht. Je kunt luisteren. Maar laat alles gewoon weer los. Probeer niets te onthouden en laat los. Er komt een moment in je leven... Dat je het uit, uit jezelf, als, als vanzelf uit je diepste, zelf naar boven laat komen. Dan weet je dat de inzichten goed waren. En dat je ermee kunt werken. Mee aan de slag kunt. En dat je ze kunt verwerken in je eigen denken. In je eigen kern. Voel in je denken. En weet dat jouw denken een onzichtbare vorm heeft. Want als je denkt, kijk je zonder ogen. Net als in de astrale wereld, dan kun je kijken zonder ogen. Je ogen heb je daar niet nodig. Alles wat je denkt, zal aan je verschijnen. En je zult zien. Maar op de aarde gebruikt men de ogen. Men ziet de astrale wereld dan niet meer. En het gordijn is gesloten. Hier op aarde ben je in staat om, na de wedergeboorte, met geslogen ogen in de astrale wereld te kijken. Om in deze twee werelden te kijken en te leven. Maar besef dat ook deze twee werelden streven naar eenwording. Dan begrijpen we maar een klein beetje. Een prikje bij benadering, de orde die er in het universum, het totale heelal, heerst. Het lijkt chaos, maar in alles ligt orde. In alles ligt een plan om de eenheid in de dingen tot stand te brengen. En besef dat wij mensen daar ook deel van uitmaken. Maar omdat we zo met onze kleine gedachten bezig zijn, zijn we niet in staat om het grote geheel te beschouwen. Wij mensen zijn zo met onze illusie bezig. We denken het allemaal te weten en we kunnen maar geen afstand van ons ego doen. We hebben ze in ons denken laten leven en... We dienen ze ook via ons denken weer te laten gaan, de illusies die wij met ons menselijk denken in leven hebben geroepen, maar niet, die niet anders zijn dan een eigen, ijdel spel van onze onvermogens. We geven er veel te groot gewicht aan en we wentelen ons erin en het voelt soms als vertrouwd en daarom kunnen we het paar steeds niet loslaten. Maar gelukkig gelukkig op aarde komen dan de gebeurtenissen op ons af die ons doen realiseren dat er een andere wijze van leven mogelijk is. Juist die gebeurtenissen die precies bij ons horen, juist op dat moment in je leven, juist op dat moment van de dag op die plaats, want niets is toeval. Juist op die plaats. Het zorgde ervoor dat jij precies op dat moment daar was, waar je moest zijn. En de gebeurtenis die precies bij jou past, wat het dan ook is. En als je gebeurtenis begrepen is, als je dat begrepen hebt en losgelaten hebt en dan mag je zo over overdoen als je zelf wilt sommigen doen daar levens en levens over als je het begrepen hebt kun je het overzicht zien het geweldige overzicht met het inzicht dat het ook voor jou bestemd was je krijgt niet de gebeurtenis van een ander dit is precies voor jou zie je de enorme organisatie om dit alles te organiseren alles te organiseren en het gaat allemaal vanzelf. Zie je hoe prachtig, hoe goddelijk alles geordend is. Zie je ook dat je het waarschijnlijk niet zo leuk vindt om die gebeurtenissen te ondergaan. Maar zie je ook dat die gebeurtenissen als een geschenk voor je neergelegd werden. Opdat jij ermee om kon gaan. Zodat jij van je ego af kon komen en van je illusies af kon komen maar laten we ons realiseren dat alles van het onbenoembare komt geordend is dan heb je die gebeurtenis begrepen en ga je met je gedachten je gedachten hergroeperen en dan ben je weer een stukje gegroeid in je besef hoe het leven in elkaar zit de ervaring is begrepen en losgelaten. Je bent alweer een stukje verder op je weg gekomen. En ben je dan in staat om je een stukje onafhankelijker van een ander te maken. Het goddelijke, het onbenoembare, het, het, het allerhoogste dat niet mannelijk of vrouwelijk is. Het onbenoembare, dat geen onderscheid maakt... Tussen mannelijk, vrouwelijk, huidskleur of leeftijd. Het onbenoembare dat liefde is, maakt geen onderscheid. Het gaat om het bewustzijn van de mens. En ik las laatst ergens dat Plato gesproken heeft over de tweede openbaring van de Godheid. En de eerste was de nederdaling van de mens Jezus op aarde. En in deze tijd het Christusbewustzijn. Christusbewustzijn, of zo je wilt, het Boeddha-bewustzijn. Of zoals ik dat ook vanuit mijn eigen ouderlijk huis ken, het Osiris-bewustzijn. En de opstanding die zal betekenen dat de mens zich zal ontdoen van de illusie. Van het ego. Als de illusies de aarde nog beheersen, dan is het hoge bewustzijn nog niet bereikt. Maar nu in deze tijd zal het hoge bewustzijn de illusie van de aarde werkelijk niet meer laten beheersen. Maar zal het ons dienen om tot een evenwicht op aarde te komen, om tot harmonie te komen. De energie die nu op aarde naar ons toe komt, geeft ons de gelegenheid om zelfkennis aan onszelf te geven, om aan te reiken. En we kunnen erover nadenken: zelfkennis is in feite Gods kennis. Dan begrijp je hoe de Godheid, ik wou zeggen in elkaar zit, maar werkt, leeft, klopt. Dan begrijp je de frequentie van de liefde. Ik quote het bij deze laatste zin houden. Um, ja, ik heb deze lezing met opzet wat langzamer uitgesproken, omdat misschien toch een aantal begrippen dan niet zo snel voorbij flitsen. bedank je in ieder geval heel erg hartelijk voor het luisteren. Dat je het ook helemaal tot het eind hebt gehoord. Misschien ben je wel in slaap gevallen. Nou, dan kun je kiezen om er nog een keer voor te luisteren. Of dat je zegt, nou, mijn ziel heeft het allemaal gehoord. Alles kan. Nou, lieve mensen, bij lezingen kun je beluisteren op mijn website www.ykhra en je mag vragen stellen en die worden vast wel op een van de volgende lezingen behandeld. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Daag!